3 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct in vrijdagmiddag live moeten hoorapparaten voor oudere mensen nog vergoed worden. Een debat. Maar nu is het NOS Journaal. Jobboot. Premier Rutte vindt het logisch dat de PvdA nog geen ja wil zeggen tegen het JSF-besluit. Het kabinet maakte dinsdag bekend dat het 37 JSF's koopt als vervanger van de F-16. En dat besluit ligt gevoelig bij coalitiepartner PvdA. Rutte over het verloop. Het kabinet heeft nu een besluit genomen. Dat ligt nu bij de Kamerfracties. En ik verwacht dat Kamerfracties uitvoerig met het kabinet in discussie zullen gaan over ons besluit ons aan de tand zullen voelen, ons aan alle kanten zullen testen... of dat besluit uh, overeind blijft. Ik heb er heel veel vertrouwen in dat dat zo zal zijn. Rutte benadrukt dat het besluit om de JSF's te kopen wel overwogen is genomen. Volgens hem heeft het kabinet goede argumenten waarom dit vliegtuig wordt aangeschaft. Het kritische rapport van de Algemene Rekenkamer... neemt het kabinet mee in de nadere uitwerking. De regeringspartijen, VVD en PvdA... steunen het besluit van staatssecretaris Steven... om vermogende buitenlanders makkelijker toe te laten. Wie tenminste 1,25 miljoen euro in het Nederlandse bedrijfsleven investeert... krijgt onder bepaalde voorwaarden een tijdelijke verblijfsvergunning. De oppositie is daar heel kritisch over... Volgens de VVD gaat het niet om kansarme migranten. Bovendien hebben andere landen ook zo'n regeling. Ook vinden de liberalen dat de komst van rijke migranten de economie stimuleert. Bovendien moet streng worden gecontroleerd of het niet om zwart geld gaat. In het noordoosten van Afghanistan zijn 18 politiemensen gedood bij een aanslag door de Taliban. 13 agenten raakten gewond. De politiemensen kwamen terug van een veiligheidsoperatie toen ze door de Taliban in een hinderlaag werden gelokt en onder vuur werden genomen. In het noordoosten van Afghanistan was het lange tijd relatief veilig. De laatste tijd neemt het aantal confrontaties tussen veiligheidstroepen en de Taliban ook in dit deel van het land toe. De Belastingdienst gaat excuus aanbieden voor de fouten met de uitbetaling van toeslagen. Door een menselijke fout in het computercentrum hebben 28.000 mensen te weinig op hun rekening gekregen. Voor 3900 mensen vielen de toeslagen hoger uit. Staatssecretaris Wekers zegt dat alle gedupeerden van de Belastingdienst... een excuusbrief krijgen. Er worden 8,5 miljoen toeslagen per maand uitgekeerd. Elke maand vinden er zo'n 270.000 mutaties plaats. Elke maand moet de dienst 70.000 nieuwe aanvragers verwerken. En dan kan er wat misgaan. En zeker als het in de programmering ergens misgaat... dan treft dat meteen enkele duizenden of enkele tienduizenden mensen. Volgens Wekers wordt... Met man en wacht gewerkt om de fout te herstellen. Het weer in het noorden: van tijd tot tijd wat zon. In een groot deel van het land veel bewolking en kans op een enkele bui. Temperatuur vanmiddag rond 17 graden. In het weekend droog, in de middag de meeste zon. Bij weinig wind wordt het morgen maximaal 18 graden. Zondag nog iets warmer, 20 graden. En staan er files op de wegen van de ANWB in Passet? Die staan er, maar ze zijn over het algemeen niet al te lang. Op de A2 Maastricht naar Eindhoven. Korte file bij Kelpen-Oler van 2 kilometer. En richting Maastricht bij Knoopend de Hoogt, Dus bij Eindhoven 2 kilometer. En een stukje verderop in Limburg voor Maastricht nog eens 3. Bij de Benelux-Tunnel zijn wat problemen. Op de A4 vlaardingen Hoogvliet, Want er is een vrachtwagen vastgeraakt in de rechte tunnelbuis. Die is dan ook dicht richting Hoogvliet. Maar je hebt er gelukkig twee tunnelbuizen. Op de A13 Den Haag-Rotterdam korte file bij de afrit Berkel en Roderijs, 2 kilometer. Vervolgens de bocht om de ring van Rotterdam op de A20 naar Gouda... bij Rotterdam Centrum nog eens 2. Op de A73 Maasbracht naar Nijmegen bij knooppunt Ewijk 2 kilometer. En nog altijd problemen met de brug op de N207... dat is de provinciale weg Alfa aan de Rijn-Lissen. In beide richtingen is de weg dicht, want de brug bij Hillegom staat open. En wie hier wel is gekomen is Justus van Ool. Zo direct hoort u hem over excuses.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 Welkom terug vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Moeten hoortoestellen voor ouderen nog vergoed worden? Paul Valk van de Nederlandse Vereniging van Audiciëntsbedrijven vindt van niet. En Wouter Dresser, hij is hoogleraar audiologie, vindt van wel een debat zo direct. De column van Justus van Oel over excuses. En je kan het allemaal bekijken op computer, tablet of smartphone... via vrijdagmiddaglive.avro.nl. Je kunt ook reageren. Twitter ons, hashtag afroVML. Dit is de rubriek over Prinsjesdag... Afgelopen dinsdag was het weer Prinsjesdag. Een dag die door allerlei mensen op verschillende manieren beleefd wordt. Twee vrouwen vandaag hier te gast om daarover te praten. Mevrouw Van Doormaal uit Wassenaar. En mevrouw Pokkerberg uit Schiedam. Dames, welkom. Mevrouw van Doormaal, wat vond u van Prinsjesdag? Hoe heeft u het uh, ervaren? Geweldig. Ik heb zo ontzettend genoten van het koninklijk paardenrijtoer. Heerlijk. En u, mevrouw Pokkenberg? Ja, ik weet het Ik kijk met een half oog op tv. Ik was aan het strijken, geloof ik. Het zegt mij heel weinig eigenlijk. En uh, mevrouw van Doormaal, heeft u het ook op tv gezien? Nee, zeg, nee. ik was erbij. Ik ben naar Den Haag gegaan. Enig hoor. Verdomd leuk altijd om het live te zien. Hè? In de regen, nietwaar. Ja, als je daar lol in hebt. Uh, met al dat wachten en dat drukte. En die, uh, dat gedoe allemaal. Ik moet zelf niet aan denken. Ja, mevrouw Van Doormaal. Oh, ik geniet daar zo vreselijk van. Hè? De koninklijke militaire kapel, het garde-regiment, de koninklijke Marechaussee, de cavalerie, de ere-escorten, de gouden koets met de acht paarden. Ja, ja, doet maar deur allemaal, wat moet je er allemaal mee? Mevrouw, het is een sprookje, dat is toch een sprookje, zoiets? En die koningin, die maxima in die gouden jurk, dat is toch heerlijk, hè? Dat is toch vreselijk plezierig om daarbij te mogen ja, zijn? Ja, zal, zal allemaal wel. En wat vond u van de troonrede? Afschuwelijk. Hoezo? Nou, ik vond het vreselijk. Een aanfluiting veel te snel, afgeraffeld. Zo'n verschil met zijn moeder. Niet koninklijk, absoluut niet. Snel, die hield helemaal nooit meer op. Ach, mevrouw, dat meent u toch niet? Het begon al met de eerste zin. Leden van de Staten-Generaal. Nou, dat kon zijn moeder zo mooi uitspreken. Leden van de Staten-Generaal. Heerlijk. Dat vond ik zo koninklijk zoals hij dat deed. Nee, ik vind het gewoon mooi dat die man zijn eigen kan zijn. Dat het eindelijk een beetje normaal gebeurt. Al die poespassen overdreven. Er wordt een van. Er wordt er erg misselijk worden van. Ja, maar dat is toch niet koninklijk? Hè? Laat die man thuis zichzelf zijn. Hè? Er is in onze samenleving veel... dat er gezond vertrouwen in eigen kunnen rechts weerzinwekkend. Er is in onze samenleving veel dat een gezond vertrouwen in eigen kunnen rechtvaardigt. Ja, of gewoon hou voortaan je eigen broek op. Daar gaat het eigenlijk over. Ja, dat is wel een beetje waar natuurlijk, mevrouw Van Doormaal. Nou, ik vind het de crisis ten top koud, kaal, uitgekleed. Nou, vreselijk. Zijn we eindelijk verlost van die hete aardappel in die koninklijke mijl? Dan zou u nou eens een keer voorbeeld zijn wat in nemen. Zeg, moet ik me hier laten beledigen? Is is dat de bedoeling? Nou, niet echt, mevrouw van Doormaal, maar wat vond u eigenlijk van de inhoud? Mevrouw Pokkerberg. Nou ja, het gaat, we moeten bezuinigen, daar gaat het over, is dus alles. Ik vind de inhoud totaal onbelangrijk. Het gaat om de koninklijke allure, hè? Van mij mag die ook uh, zomaar iets zeggen. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, Sylvie Sloeg Rafael van Waard of zoiets. Hè? Het is de manier waarop. Nou, dat klinkt dan alweer grappig uit die bekakte bek. Uit die bekakte bek? Ik heb een bekakte ja. Nou, jij ja, hebt een bak achter de bek. Bekijk de Nee, kom maar. Hoor je toch zelf ook wel? Borg. Borg. Ja, groene bak achter de Niks anders dan een bak te bek. Rustig, dames. Uh, mevrouw Bakkerberg. Ja, ik vind, uh, hij moet eigenlijk gewoon zingen zoals tot hij gebekt is. Gewoon een beetje plat haas. En dat zij er af en toe een paar Spaanse woorden doorheen gooien. Dat zou ik toch weer leuk vinden. Heb je, een beetje, heb je gewoon een beetje leven in de tent? Ja, mevrouw Van Doormaal. Ik vind dat zijn moeder, voor zover ze dat nog kan opbrengen... hem een paar lessen zou moeten geven... koninklijk spreken in het openbaar. Ja, zou dat nou eigenlijk niet eens voor mij zijn? Dat lesgeven, want ik zou dat dus heel goed kunnen. Want ik spreek dus heel makkelijk. Ze kennen mij altijd heel goed horen! Nou, nou mevrouw, ik weet niet of het Koninklijk Huis zit te wachten op een. Nou nee, uh, ja, nee, de nieuw... mensen verstaan daar wel. Heel goed, dat moet je toegeven. Ja. En ik kan bijvoorbeeld heel goed zeggen: Participatie samenleving! Hoor je dat? Participatie samenleving! Misschien kan haar microfoon uit. Participatie samenleving! Die staat al uit. Oké. Okay. Ik word Republikein. APPLAUS. Brigitte Kaandorp, Marjan Luif en Diederik Smit. Debat. Iedere week in Vrijdagmiddag Live geven we twee mensen de vloer... om met elkaar te debatteren. Twee katheders zetten we daarvoor klaar. En natuurlijk altijd mensen met verstand van zaken. Ook daarachter. Vandaag gaat het over hoortoestellen. Er moet namelijk bezuinigd worden over de zorg. En de Nederlandse Vereniging van Auditionsbedrijven... kwam daarom met een opmerkelijk voorstel... namelijk om hoortoestellen voor ouderen niet meer te vergoeden. Voorzitter van deze branchevereniging, Paul Valk, is hier. Welkom. Uh, u gaat in debat met Wouter Dreschler... hoogleraar klinische en experimentele audiologie... want die vindt het namelijk geen goed plan. Ook welkom. Uh, meneer Valk, om te beginnen. Uh, ziet u het als uw taak om mee te denken eigenlijk, met die bezuinigingen? De minister heeft erom gevraagd. En misschien niet eens als voorzitter van de NVAB, maar als Nederlands burger maak ik me wel zorgen over uh, de toekomst van zorg. Meneer Dreschelen, een nobel streven van meneer Valk. Nou, als, het, als ik het eens zou zijn met de hele motivering daaronder, is het een nobel streven. Ja, maar dat bent u niet. En dat komt goed uit, want daarom hebben we u gevraagd ja. hier te debatteren. We hebben een stelling geformuleerd. Daarover gaat u met elkaar in een debat. En die luidt als volgt. Ouderen moeten hun eigen hoortoestel betalen. Uh, Paul Valk, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Auditionsbedrijven... het is uw voorstel, 30 seconden om te beginnen... om even uit te leggen waarom u hiervoor bent. 30 seconden, ik dacht een minuut, maar goed... ik las in kassa magazine, een uitspraak van mijn opponent. Hij is voor marktwerking, maar tegen concurrentie. Nou heeft concurrentie, juist in hoorzorg, ons erg veel gebracht. Op dit moment varieert de prijs van hoortoestellen in Nederland van 250... Tot, 700 euro, tot 1500 euro, met een gemiddelde van 700 euro. Er is dus wat te kiezen dankzij die marktwerking zitten hoortoestellen nog in het pakket. Maar of het zo blijft, weet ik niet. En als ze ooit uit het pakket moeten... dan zou ik zeggen, niet voor de kinderen, niet voor de werkenden... niet voor de jongeren, ja. maar denk dan eerder aan ouderen... die voorzienbaar slechthorend worden. U krijgt iets meer, want u dacht dat het een minuut was. Wouter Dressel, een half minuut om te beginnen, want daarna meer tijd... hoor, om even uit te leggen waarom u het er niet mee eens bent. Dit is uh, slecht voor de slechthorende ouderen. Uh, dit leidt tot uitstel van aanschaf... Van een hoortoestel en daardoor tot vereenzaming. Het staat haaks op de, win, op de wens om de participatie te vergroten. Het is slecht voor de kwaliteit van de zorg. En het wordt niet goedkoper, maar het zal duurder worden. Het is wat dat betreft ook wel kenmerkend dat juist de audiciëns nu om deze maatregel vragen. Dit voorstel dient slechts één belang. Dat is het commercieel belang van de auditiën. Mooi geteemd. Uh, nog even toch misschien uitleggen... want waarom uh, gaan die audiciënten dan veel aan verdienen? Het is zo dat de, tot en met 2012 varieerde hoortoestellen... in prijs van 500 tot 2500 euro. Uh, dat was de markt die er toen was dankzij nieuwe maatregelen waarin de zorgverzekeraars actief zijn opgetreden... zijn die prijzen ruwweg gehalveerd. De eigen bijdrage van mensen is nu maximaal 300 euro... voor toestellen die echt high-end zijn. Die prijzen zijn, sterk omlaag de sterk prijzen zijn sterk omlaag gegaan. De markt heeft het daar uiteraard moeilijk mee. Die moeten zich daarop instellen. En ik zie dit een beetje als een noodsprong... om toch weer terug te komen bij die oude marsjes. Meneer Falk, u bedoelt het helemaal niet zo goed. U wil gewoon meer geld verdienen. Dat is niet het geval. Uh, tot vorig jaar waren de gemiddelde prijzen duizend euro. Nu zijn ze zevenhonderd euro. Er is echt sprake van marktwerking. Maar wat belangrijk is... slechthorendheid op oudere leeftijd is geen ziekte. Het is een te verwachte verschijnsel. Gelukkig is het in de Nederlandse samenleving zo... dat gepensioneerden, uitzonderingen zijn er altijd... niet tot de minst bedeelde bevolkingsgroep uh, behoren. Behandel ze niet als zieken. Laat ze zelf kiezen voor een hooroplossing. Laat ze zelf kiezen voor de audicien waar ze naartoe willen. Er is keuze zat. Laat het niet aan zorgverzekeraars over... die ook willen bezuinigen, maar het op een andere manier doen. Namelijk door voor te schrijven... bij wie je je hoortoestel kunt krijgen. En door een systeem op te leggen dat ertoe leidt... dat je niet meer zelf kunt kiezen voor je hoortoestel. Je zegt vrijheid voor de klant, maar misschien belangrijker inderdaad. Want daar gaat natuurlijk met meneer Drescher. ook de discussie over. Wat kunnen we nog betalen in de zorg? Moet je dingen die niet... Zo een ziekte zijn, maar gewoon bij de ouderdom horen... moet je die wel vergoeden? Nou, daar kun je natuurlijk op verschillende manieren naar kijken. De ziektelast is in termen van gezondheidszorg niet hoog... Die mensen zie je nog steeds rechtop op de straat lopen enzovoort. Maar de consequenties zijn wel groot. Zeker als men vanwege financiële redenen besluit... om pas later een hoortoestel te nemen. Dat leidt tot verminderde participatie, vereenzaming... vermindering van de kwaliteit van leven... en mogelijk ook een snellere achteruitgang van de cognitieve vaardigheden. Maar hoort bij de ouderdom, zegt uh, meneer Valk. Nee, dit, dit betekent dat je de ouderdom gaat stimuleren. En dat je ouderen als het ware terugzet achter de geraniums. Er zijn ook ouderen die nog een actief leven willen leiden. En, en die terecht. ouderen... En, die en er ouderen. zijn ook ouderen die niet over een dikke beurs beschikken. En de vergelijking met de rollator die wel eens gemaakt is... gaat ja. in die zin niet op als, een hoortoest als twee hoortoestellen... 3000 tot 5000 euro kosten, Dan kun je dat toch niet vergelijken met een rollator van 100 tot 200 euro. Dit is onzin. Uh, gemiddelde prijzen zijn 700 euro. Het begint met 250 euro. Die ouderen die zijn heel wel zelf in staat om, een, om hun hoortoestel te kiezen. Maar waar het, werkelijk om gaat, zijn... waar het werkelijk om gaat op dit moment... is dat in Nederland een huishouden met anderhalf modaal... dat is ongeveer 45.000 euro... al bijna 15.000 euro per jaar betaalt alleen aan zorg premies En alleen aan zorgbelastingen. Dat kan zo niet doorgaan. Er moet bezuinigd worden. En als er dan bezuinigd wordt op hoortoestellen. Het wordt iedere keer opnieuw in de Kamer naar voren gebracht. Doe het dan niet op kinderen. Doe het dan niet op jongeren. Doe het dan niet op mensen die een arbeidsachterstand hebben. Omdat ze in hun werkende leven slechthorend worden. Maar laat ouderen die, die, normaal, die, die uh, het kunnen voorzien. Kunnen betalen, die het normaal kunnen betalen. Ja. Die het doorgaans kunnen Meneer betalen. Resten, juist die groep die kan het uh, vaak wel leen. De gebidde prijzen waar de heer Valk naar reguleert, zijn juist de prijzen die we vanaf 1 januari 2013 hebben. In een markt waar de ziekenfondsen, of de ziektekostenverzekeraars bijgestuurd. Het zijn prijzen hebben. die Zodra, geoffreerd zijn door audicien bedrijven. Heeft, heeft los van, want dit is verwarrend, maar even los van hoe hoog die prijzen nou wel ja. of niet worden. Zodra, die, dit is een groep die het juist ja. wel kan betalen. Er zijn, er zijn natuurlijk ouderen die dat kunnen betalen, die kunnen ook nu gewoon gebruik maken van de private markt. Als ze vinden dat ze door het systeem te veel behouden. Dat kunnen ze nu worden. ook al doen. Ja. Maar er zijn heel veel oudere slechthorenden die, het die niet dit kunnen niet betalen. kunnen betalen. Mag ik, meneer Valk, tot slot zitten? Vindt u dat er helemaal niets in de argumenten van meneer Dressler zit of ook wel iets? Wat ik met de heer Dressel volkomen eens ben... dat is dat veel slechthorenden nog steeds te laat de stap maken... om naar verzorging te zoeken om een hoortoestel aan te schaffen. Ik ben het nog steeds hierover met hem eens... omdat 1,4 miljoen mensen in Nederland slechthorend zijn. En dan zijn er maar 800.000 met een hoortoestel. Ik denk dat het demedicaliseren van de ouderen... het geven van keuzevrijheid... gaan niet naar de arts, maar naar de ouderij. Daar bent u het eens. Tot slot meneer Dressel, andersom. Vindt u het toch van meneer het... Valk alleen maar onzin... of zitten er ook punten in waar u het mee eens bent? Andersom zit het grote probleem... dat, dat je niet kunt uitmaken... of slechthorendheid alleen van veroudering komt... of van andere redenen. Er zijn heel veel gemengde vormen. Dat is moeilijk. Bent dat... u het ook ergens mee eens met meneer Valk? Of niet? Tot slot. Bent u het ook ergens mee eens met meneer Valk? Of met helemaal niets? Ik ben er... Met hem denk ik overeens dat, wat voor systeem er ook komt... dat we in ieder geval moeten proberen om de kwaliteitsbodem... die nu onder onze zorg ligt, zo goed mogelijk in stand te houden. En op Daar het moment het dat reed, het uit het, het basispakket gaat... dan vrees ik dat het vrije markt wordt... Mm -hmm. dat het hoortoestel een, een toonbakartikel wordt. wordt... en dat daarmee de kwaliteit verloren gaat. Helder, Wouter Dressler Met concurrentie en Paul dus. Valk. U mag beide hier gerust nog even door debatteren. Okay. Voor wat de uitzending betreft stoppen we hier. Ik dank u beiden, Wouter Dressler en Paul Valk. Zo direct de kolom van Justus van Ol, maar nu eerst muziek. Karso. Muziek. Take a look To those eyes For a while Everybody sees Something else I just see fear I've never found A wonder what you see In those eyes A soul that's trying to survive Fair. but there's men who don't seem to care their priority is cash and one man power and they don't glimpse when someone dies every hour all the people scream for the right little bit of hope they need someone from the top to stand and if they don't we'll raise our heads sense freedom is rare life isn't fair wait or just run someday you'll see the sun i can't take your dignity away that will be lost For the next 1,000 days Emotions can simply fade away And your life is a starting, losing game All the people scream for their rights little bit of hope in their eyes They need someone from the top to stand And if they don't we'll raise our hands Peace Song Kasu het nummer uh, begrijp ik, is Speciaal gecomponeerd, gecomponeerd door jou ja. voor een bepaalde gelegenheid. Ja, uh, morgen is het uh, Wereldvrededag. Uh, wij gaan het uh, groots aanpakken met Masterpiece, waar ik een ambassadrice voor ben. Wat is dat, Masterpiece? Masterpiece. is opgericht door Ilko van der Linden, die ook. Uh, uh, even, kijken. even kijken. Dance for Life. ja. En het Bevrijdingsfestival ook gedaan heeft. Ja. Hij is het allemaal gestart en nu Masterpiece voor Vrede in de Wereld. Zo. Dat is een aardige ambitie. Ja, en uh, daarbij gebruiken we de slogan... Music above fighting. Waardoor ik ook gekozen ben om ambassadeur te zijn. Ik heb uh, Anderhalf jaar geleden heb ik een tour mogen doen... met de Ricciotti Ensemble. Ik ben toen uh, in Turkije van Ankara... tot aan de Syrische grens geweest. Wij zouden spelen uh, op de vluchtelingenkampen. Maar dat kwam helaas niet zo ver. Omdat het te gevaarlijk zou zijn. En um, het, het was heel erg emotioneel... om wel uh, vlak bij die grens te mogen spelen... met een heel orkest. Ik was soliste. En dat mensen na het concert huilend naar je toe komen... die dus gevlucht zijn uit die landen. En uh, het is een grote eer om morgen dit stuk... ook met Imagine en Beautiful People te mogen zingen... met metropoolorkest. Heb jij uh, zelf via familie of wat dan ook nog, nog nog linken... met die vreselijke toestanden die daar nu uh, in, rondom Syrië gebeuren? Nou, ik, ik, uh, ik heet Karsu. En dat, uh, het dorp, ik ben vernoemd naar het dorp waar mijn ouders geboren zijn, Karsu. En ik kan me goed herinneren, ik heb geen familie in Syrië, gelukkig. En ik kan me herinneren dat ik uh, op mijn uh, uh, opa's huis, als ik vroeger op het dak zat, s avonds, kon ik de lichtjes zien in Syrië. En het is bizar om te denken dat uh, op mijn zestiende uh, gingen wij plannen met allemaal tantes en nichtjes om te gaan shoppen in Syrië het bizar om dan, ja, om dan waar, of, ja. Ja, daar weer anderhalf jaar geleden terug te zijn om die situatie dan te zien en morgen in de oude kazerne in Soesterberg mm -hmm. samen met Olita Adams Wende Snijders en ik nog meerdere artiesten met Metropool Orkest. Gaan jullie dit nummer brengen? Ik ga dit nummer brengen. Ja, we ja. ook imagine. En, uh, Prachtig. Morgen. Ja. En, uh, het gaat uh, een jaar geleden alweer kwam je album uit? Of niet? Ja, uh, kijk, ergens midden oktober. Ja, en sindsdien gaat het keihard. Ik moet even ja. zeggen. Zijn twee, heel veel mensen hebben gereageerd. Maar twee gelukkigen die hebben het gewonnen. Huub Beckers. Die zei, ik kwam een paar minuten kwam er helemaal niets meer uit mijn handen. Ik hoorde Casu en, en ik was zo gegrepen. Oh. En Lodewijk Klaassen, die vond het adembenemend. Dus die Dank hebben allebei jouw jou album uh, gewonnen. Gefeliciteerd. Maar het gaat, want je speelt tegenwoordig meer in het buitenland dan in Nederland. Hè? Ja, ik heb de afgelopen Zes maanden heb ik dertien landen aangedaan. Dat is een beetje gekke werk. Um, maar alles, alles is fantastisch gegaan. Ik ben van Brazilië tot New York tot Indonesië... tot Monte Carlo, Montenegro. Ik kan er doorgaan. Het is fantastisch. Uh, is het, het nou leuker om bijvoorbeeld toch succes te hebben... in het land waar je ouders vandaan komen bijvoorbeeld dan hier? Turkije. Ik ga daar 15 oktober mijn eerste openbare concert doen. dus voor duizend man. En dat, uh, heel spannend. Uh, ja, maar dat is, vandaag sta ik bijvoorbeeld in Oostzaan. Ik daar kijk even theater. naar je moeder, hoe trots ze kijkt. En ze kijkt heel trots. Ja, ze glundert me natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar ja. die is daarbij natuurlijk. Ja, ja, mijn vader gaat ja. uh, uh, altijd mee naar Turkije. Mijn vader spreekt heel goed Turks. Ja, iets beter dan mijn moeder. Kijk, uh, ik spreek uh. eigenlijk helemaal niet zo goed Turks. Nee? Nee, nee, oh. nee. Uh, we hebben geen schotelantenne gehad. En uh, oh. we praten Nederlands thuis. Ja, ja, je praat goed Nederlands. <laughs> ja, nee, ik heb ook een tijd in Amerika op school gezeten. Dus ik spreek ook beter Amerika ja, Engels dan, uh, dan Turks. Ja. Maar je vindt het dus heel spannend? Daar. Ja, het is, het, is, uh, ja en het is een grote eer om dit het, om het grote concert moog, morgen te mogen geven. En, en je ja. gaat ook met de theatertour ook gelukkig hier gewoon beginnen. Tuurlijk. Ja. Ja. En daarvoor nog, hier gewoon in de kroon, nog twee nummers. Zo direct. Dank voor dit moment, Ja, Carsten. ook bedankt. wat vind jij ervan? Ik heb er twintig jaar op gewacht. Het zou gaan gebeuren, dat wist ik, maar wanneer? En toen gebeurde het. De Nederlandse ambassadeur in Jakarta, Indonesië... maakte officieel zijn excuses aan Indonesië. Dat het ons ontspeet van die 150.000 Indonesiërs... gedood door Nederlandse soldaten tijdens de politionele acties. 300 jaar was Indonesië Nederlands bezit... tot ze in 1947 genoeg van ons hadden. Het behoud van kolonie Indië was Nederland een flinke oorlog waard. En de levens van 4.000 soldaten. Ook daarom konden we 65 jaar lang die excuses niet opbrengen. Want ja, daarmee zeg je toch dat die 4000 Nederlandse jongens... hun leven hebben gegeven voor een foute zaak. Toch zijn aan Indonesië nu excuses gemaakt en terecht lijkt me. Maar zullen we dan ook de term politionele acties is officieel verbieden? Politionele acties, zo werd het geweld tegen de opstandige Indonesiërs hier genoemd alsof Nederlandse oomagenten met een knuppel en handboeien aan Java kwamen... om daar de opstandelingen vermanend toe te spreken... met eventueel een boete daarbij. Maar het was gewoon een oorlog. Inclusief masse-executies en terreur tegen de burgerbevolking. Nou gaat het in oorlog nooit netjes toe. De Indonesiërs wisten ook van wanten. Toch beweer ik dat de Nederlanders zich zeldzaam onbeschaafd hebben gedragen... SS-praktijken zal ik maar niet zeggen... maar Nederland was in Indonesië minstens even vreed... als Amerika in de Vietnamoorlog. Daarvoor hoef je geen expert te zijn. Je hoeft alleen maar te kunnen tellen. Nederland verloor in Indonesië 4.000 soldaten... tegenover 150.000 dode inlanders. pakweg 40 dode Indonesiërs voor één dode Nederlander. En nou is het fascinerende. Vermenigvuldig onze oorlog in Indonesië met 10 en je hebt Vietnam. 40.000 soldaten verloren Amerika daar, tien keer zoveel als wij in Indonesië. En er sneuvelde ook tien keer zoveel inlanders, anderhalf miljoen Vietnamezen. Het is echt waar. Vermenigvuldig onze oorlog in Indonesië met tien... en je hebt ongeveer de cijfers van Vietnam. En ook de sneuvelverhouding is vrijwel gelijk. één van ons dood voor veertig van hunnie. Dan kan je heus excuses aan Indonesië maken na 65 jaar. Maar hou dan ook op met te praten over politionele acties. Als het, het Vietnamoorlog heet, dan ook Indonesiëoorlog. Punt uit. Tot zover het goede nieuws. Het slechte nieuws is dit. De Amerikanen in Vietnam hadden B-52-bommenwerpers, straaljagers, NAPAL... en heel veel van die mooie helikopters uit Apocalypse Nou. In de Vietnamoorlog vielen in tonnage meer bommen... dan in de hele Tweede Wereldoorlog. Zo kwamen de Amerikanen tot hun score van één van ons dood... voor 40 van niet. Onze jongens in Indonesië, met wie je heus medelijden mag hebben... ze werden ook maar gestuurd... hadden veel minder goede wapens dan de Amerikanen in Vietnam. Toch kwamen ook zij op die score van één van ons dood... voor 40 van niet. Vietnam, maar dan als handwerk. Dat maakt extra begrijpelijk dat rondom onze indonesië een muur van zwijgen is opgetrokken. Het moorden was bloedig en persoonlijk. Niks helikopters en radargestuurde artillerie. Werken met bajonetten en mensen neermaaien terwijl je ze kon zien. Dat was het traumatische handwerk van onze jongens... in de kampongs en steden van Java en Sumatra. Wij hebben ons lang getroost door elke keer weer geschokt... en verbijsterd te reageren op foto's van massa-executies... Maar hoe hadden we anders aan die 150.000 doden Indonesiërs moeten komen? Denk na. We hebben Indonesië excuses gemaakt. Nu nog de waarheid. Dat gaat veel meer pijn doen. Justus Van Oel. Zo direct massapsycholoog Jaap van Ginneken over de gevaren van sterke leiders. Het is half vier geweest, het NOS Journaal, Jobboot. Dit is Radio 1. Premier Rutte vindt het logisch dat de PvdA nog geen ja wil zeggen tegen het JSF-besluit. De Tweede Kamerfractie heeft er vandaag een extra vergadering aan gewijd, maar een besluit is nog niet genomen. Het kabinet maakt het dinsdag bekend dat het 37 JSF's koopt als vervanging van de F-16. En dat besluit ligt gevoelig bij coalitiepartner PvdA. Maar volgens Rutte heeft het kabinet goede argumenten waarom dit vliegtuig wordt aangeschaft. Bij uitgeverij Sanoma verdwijnen dit jaar waarschijnlijk enkele bekende tijdschrifttitels. Het zou gaan om Nieuwe Revue, Viva en Flair. De Finse uitgeverij kan met sterk teruglopende advertentieinkomsten. Daarnaast heeft de aankoop van SBS in 2011 het bedrijf financieel ernstig verzwakt.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 Verkeersinformatie van de ANWB, René Passet. Het is niet al te druk voor de vrijdagmiddag. Nu een handvol files en niet zo heel veel wat opvalt. De meeste dagelijkse files die staan rond Rotterdam. Bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij de Coentunnel. Het dagelijkse ongeluk zou ik bijna zeggen. Op de A10 naar Den Haag, daardoor twee kilometer file. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de A13 Den Haag-Rotterdam ook een aanrijding. met Delft, vier kilometer, daar is ook een rijstrook dicht. En problemen op de provinciale weg N207, de weg Alfa aan de Rijn-Lisse. Die weg is in beide richtingen dicht, want bij Hillegom staat de brug open.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 Een sterke leider die snel over alles beslist, dat is wat we volgens veel Nederlanders nodig hebben. Dat bleek uit onderzoek van de Vrije Universiteit. Of we er nog zo over denken als we het nieuwste boek van massa Jaap van Ginneke hebben gelezen, is de vraag, want daarin beschrijft hij de gevaren van sterk leiderschap, verleidingen aan de top, de psychologie van de macht heet. Het. Jaap van Ginneke, welkom. Goedemiddag. Frits Baarend. Eh, naast u, eh, Frits. In de sport is sterk leiderschap een must, hè, eigenlijk. Nou, niet? ik heb het boek gele... of tenminste ik heb de bespreking van het boek gelezen ja. en ik ben bang dat wat hij zegt over politici. Geldt ook voor de sport? Nou, voor trainers denk ik. Dat veel trainers zich daarin kunnen herkennen of moeten herkennen. Even ja, van Ginneke om te beginnen. Uh, hoe ontstaat een sterke leider eigenlijk? Nou, ze hebben dat eerst onderzocht bij dieren. En dan blijkt dat dieren die vechten natuurlijk om territorium... en om, om grondstoffen en om foutjes. En dat wordt aangejaagd door testosteron. Goed. Maar het grote vraag was, hoe komt het nou... dat de sporen van die testosteronrushes in het lijf blijven zitten? Want het blijkt dat iemand die eenmaal één ronde heeft gewonnen... heeft een grote kans dat hij ook de volgende ronde wint, enzovoort. En mensen die helemaal aan de top komen die blijken dus testosteron verslaafd te zijn geraakt in de loop van de jaren. Door al die overwinningen. Ja, en uh, inmiddels is ontdekt dat in hun hoofd... Uh, krijgen ze in hun hersens meer receptoren, Oftewel receptoren die gevoelig zijn voor testosteron. En dat leidt ertoe dat de mensen die helemaal aan de top zijn... die zijn zo risicoverslaafd geworden... dat ze overmoedig... Allemaal dingen doen die onnodig zijn en die eigenlijk uh, grote gevaren met zich meebrengen. Want die verandering is ook niet een tijdelijk effect, die is blijvend. Dat is een blijvend effect. En juist de mensen die helemaal bovenaan komen zijn er het meest mee behept. En dan spreek ik dus over mensen als Berlusconi en Kennedy en Mitterrand. En die blijken dus allemaal achter de schermen. En dat staat meestal niet in de officiële biografieën die vlak na hun dood zijn verschenen. Maar later... Uh, via uh, roddels en uh, ooggetuigenverslagen is er van alles bekend geworden over de ontsporingen van deze mensen. Terwijl ja, nou ze ja, in ja, dat geldt niet het kennen die dan van Berlusconi, bijvoorbeeld, natuurlijk. Want de Berlusconi nou, van we Berlusconi de weten we ook nog niet alles. Maar oh. Bijvoorbeeld de hele maffiaconnectie is nog, uh, nog maar half onthuld. Dus daar komt nog wel wat. Ja, ja, Ik nee, maar maar... las ook, Frits? in een bespreking dat wij spreken. Nixon was zo in de war ja. dat zijn adviseurs zeiden: luister maar niet naar hem, want het is levensgevaarlijk wat hij adviseert. Ja, hij was suicidaal. In de laatste zes maanden van zijn presidentschap. En de stafchef van het Witte Huis liet een order uitgaan aan ja. alle generaals van het Amerikaanse leger. Volg onder geen beding de orders van de president op. Zo. Want ze waren zo bang dat hij suicide, zo suicidaal was dat hij de rest van de wereld mee zou nemen. Ja, want dit zijn mensen die, die, die hebben zeg maar, de codes en de knoppen om op atoom uh, uh, om, zeg maar, ja. af te vuren. De, de, dus ja. een levensgevaarlijk in zijn. Ja. Een ander voorbeeld is, zeg maar, Mitterrand. Die had gezworen dat hij over zijn gezondheidstoestand eerlijk zou zijn. Ja. Binnen een half jaar nadat hij was gekozen bleek dat hij prostaatkanker had... en dat dat er erger zou worden. Zijn lijfarts zei, uh, stel je niet opnieuw kandidaat voor herkiezing... want het is levensgevaarlijk, hij deed het toch. Een paar jaar na zijn herverkiezing kwam de Rwanda-crisis. Dat was dus het land in Afrika waar twee volk en etnische groepen elkaar te lijf gingen. De, woedtons, of de, de ene en ja. de andere. 800.000 doden zijn daarbij uh, gevallen. Frankrijk was het enige land wat daar iets aan had kunnen doen. Maar Mitterrand zat onder de morfine... Uh, bemoeide zich nauwelijks meer met de dagelijkse politiek... en twijfelde drie maanden lang voordat er iets gebeurde. En dat komt door dat effect dat u net beschreef... die verandering in de hersenen? Die zelfoverschatting, uh, die overmoed... Uh, met een moeilijk woord uh, heet dat hubris... Uh, in de Griekse godenwereld... En dat blijkt dus nu... Uh, ook iets te zijn wat in je hersenen feitelijk een verandering te weten. Want in hoeverre is dat nieuwe kennis? Kijk, dat testosteron een effect heeft, dat wisten we natuurlijk al heel ja. lang. Maar, maar dit is een nieuw, nieuwe dit kennis? Dit is een nieuwe bevinding. Dat, dat dus die androgeenreceptoren bijgroeien in de hersenen. En dat daar de gevoeligheid voor testosteron toeneemt. En dat dus juist mensen die alsmaar via de competitie... iedere strijd hebben gewonnen en helemaal aan het topje van de piramide komen... dat die knettergek zijn. Ja, dat, je hebt dat, het vooral dat, over Frits. mannen, hè? Ja, ik heb het vooral wat over mannen. Je hebt op Golden en Margaret Thatcher, die heel veel macht hadden. Mm -hmm. Geldt het voor hun dan ook? Nou ja, dat is dus of die hormoontheorie uh, bij hun geldt... en op een andere manier misschien, uh, dat is onduidelijk. Ik heb daar geen zicht op kunnen krijgen. Het is wel duidelijk dat bijvoorbeeld Margaret Thatcher... was de eerste leider van een groot-westers land die een vrouw was. En uh, die had een behoorlijk een mannelijke stijl van opereren. De Valklandoorlog. Valkland. Zoals veel van de vrouwen van de eerste generatie topleiders een mannelijke stijl van opereren hadden... om zich te kunnen handhaven. Maar tegenwoordig zie je bijvoorbeeld in Zuid-Amerika... als je kijkt naar mevrouw Rousseff van Brazilië... mevrouw Bachelet van... Chili, Chili, mevrouw Kirschner van ja, Argentinië. zitten een aantal vrouwen aan te komen. De, ja, maar de, dat ja, zijn geen echte manwijven meer. Nou ja, ze, ze moeten nog... Ja, nee, dat niet, maar het moet nog blijken natuurlijk... in hoeverre ze aan, aan uw uh, syndroom uh, zeg maar, ja. lijden. Overigens, het, is, want, ja, het leidt tot ellende, tot corruptie, tot oorlog. U zei het al, maar opmerkelijk vaak. In ieder geval bij al die mannen uh, tot sekshandraal ook, hè? Ja, seks speelt een hele grote rol. Dat is natuurlijk ook omdat testosteron een hele uh, centrale factor is. Ja. En een van de dingen blijkt te zijn... dat dat is inmiddels door psychologische experimenten uh, bevestigd. Macht maakt geil. Kijk. Macht maakt geil. Maakt de wel, hond, die is al, is al gearriveerd, die lacht. Oh, ik <laughs> het wist ook. het al. Zonder macht lukt het me ook. Hè. Oh, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. dat is goed. Dat is wel een ja. kop. Macht, ja. macht. Ja. Ja. Ja. Dat is nu wetenschappelijk nou ja, goed, vastgesteld. Dus er zijn experimenten gedaan met mensen... Uh, waarbij je aan de proefpersonen zegt... Van, denk nou eens terug aan het moment dat je macht hebt. En dan quasi... Uh, in een andere context wordt er daarna gevraagd. van beoordeel is de aantrekkelijkheid van de vrouwen die er nu in de kamer zijn. En als mensen aan macht hebben gedacht. dan schiet dat meteen twee punten omhoog. en dan druipt uh, de testosteron hun de oren uit. Ja, en opmerkelijk is dat, dat ook als blijkt. op een gegeven moment, hè, als er allerlei schandalen naar buiten komen. of, of, of het nou seksschandalen of andere zijn. dat wil niet per se zeggen dat die leiders minder populair worden. Nee, integendeel. Er zijn veel gevallen bekend. waarvan. een, een, een, een voorbeeld wat ik is gesneuveld in de, in de laatste versie... maar die staat wel op de website van de uitgever... is uh, Pierre Trudeau. was de hele populaire uh, eerste minister van Canada... die dat heel lang al. gezeten heeft. was een on ongelooflijke charmeur en een rokkenjager. En die heeft een hele lange geschiedenis gehad... van grote populariteit... Uh, ondanks of mede doordat... Uh, bekend was ja. dat hij een grote nou ja, ropkejager be was. Bill Clinton natuurlijk. Maar, maar even naar Nederland dan, Tom, want voordat uh, de tijd alweer om is. Hoe zit het met onze leiders hier? Nou, uh, toen ik dat boek helemaal af had... en me nog eens afvroeg van hoe zit dat nou in Nederland... toen realiseerde ik me opeens... wat zijn we toch eigenlijk gezegend met Jan-Peter Balkenende. <laughs> want... want... Want die heeft, denk ik, geen van die zeven hoofdzonden... zelfs niet achter de schermen gehad. Ja, u beschrijft het aan de hand van de zeven hoofdzonden in het boek. Maar, maar uh, hoe machtig is Mark Rutte? Mark Rutte, daar krijg ik totaal geen greep op. Oh. Dat is, die is, hij, hij kan zo leuk lachen, hij kan zo mooi praten... maar ik weet nooit achteraf wat hij dan precies gezegd heeft. Dirk Samson? Diederik Samson is een interessant geval. Kijk, toen die begint te hellen. <laughs> Diederik Samson, daarvan viel mij toen al op, nog los van het boek. Dat eerst moest hij zich rustig houden op de achterbankjes. Uh, en mocht niet al te gretig zijn. Toen hij nog wel... geen partijleider was. Nee, en het was wel duidelijk dat hij het potentieel had, maar dat mocht vooral niet uh, mocht hij vooral niet laten blijken. Dus eerst werd uh, Cohen nog in het zadel geholpen. Toen Cohen opzij trad kwam Samson. Toen kwam de verkiezing. Toen dacht hij even dat hij dat ging winnen. Was net niet. Maar toen zag je een enorme verandering in zijn habitus. In de manier waarop hij in zijn vel zat. Hij was opeens euforisch, gretig. Erbovenop. En heeft toen in een achternamiddag een kabinet in elkaar getimmerd met, uh, met Rutte samen. Waarvan dan drie dagen later bleek van nou dat was eigenlijk een beetje voorbarig en te snel. En uh, de problemen waren niet goed afgedekt. Uh, dus bij, bij hem zie ik wel iets van die zoals Frits al zei, beginnende verschijnselen. Wellicht. We gaan uh, mensen die er meer over willen weten kunnen het boek natuurlijk lezen. Verleidingen aan de top, heet het van Jaap van Ginneken. Uh, het ligt in de boekhandels. Met Frits gaan we het over sport hebben, uh, over de hoogte en dieptepunten. Maar eerst. I have a dream. We hebben uh, sinds uh, het 50 jaar geleden is dat Martin Luther King zijn beroemde toespraak hield waar dit fragment uitkomt. Mensen gevraagd om door te dromen. Uh, dat doen ze hier en vandaag is dat Markthond. Het is uh, 2006, ik zie de documentaire Een Inconvenient Truth van Al Gore over de opwarming van de aarde. Ik zie in razend tempo smeltende poolkappen, waardoor het zeeniveau stijgt. In een animatie liet Gore zien hoe half Nederland daardoor in de nabije toekomst onder water komt te liggen. Deze film opende mijn ogen. Ik was nooit zo met het milieu bezig, maar hier kon ik niet omheen. Onze manier van leven pleegt roofbouw op de aarde. En hier moest acuut wat aan gedaan worden. Dus ik kocht spaarlampen, ik zette de thermostaat omlaag en ik ging vegetarisch eten. Ik verwachtte dat deze documentaire massale verandering in gang zou zetten. Duurzaamheid zou de komende jaren ongetwijfeld het belangrijkste verkiezingsthema worden. Zeker in ons lage landje onder zeeniveau. Maar het bleef stil. Er gebeurde niets. En nu, zeven jaar later, houdt de politiek zich nog steeds bezig met geneuzel over de AOW-leeftijd, hypotheekrenteaftrek, 3%-norm. En we stellen Kamervragen over komkommernieuws. We vieren de heetste juni, juli en augustus ooit alsof dat feestelijke mijlpalen zijn in plaats van trieste symptomen van een planeet die door ons toedoen van koers is geraakt. We stemmen op politici die onze persoonlijke belangen voor de komende vier jaar het best behartigen, maar we stemmen niet op degene met het beste en meest ambitieuze plan dat ons nu even pijn doet, maar straks onze kleinkinderen een gezonde aarde schenkt. Hoe goed het met ons gaat, meten we in euro's. Verdienen we in het ene jaar wat minder dan het jaar ervoor... dan noemen we dat een crisis. We zijn verslaafd aan onze welvaart. We zijn junkies die altijd meer willen plofkippen, megastallen... benzineauto's, kolencentrales, plastic tasjes. al die plastic tasjes. We verpulveren tropisch regenwoud... we dus spuiten straks chemische troep in de grond voor schaliegas... en we ruilen onze perfect werkende iPhone 5 in... voor een net iets betere iPhone 5S. Als wij onze manier van leven niet drastisch veranderen... zal onze generatie de geschiedenisboeken ingaan... als de generatie die nog net iets kon doen, maar de urgentie niet voelde. I have a dream. Ik droom van een Nederland dat met elkaar... alle 16 miljoen voorop gaat in de strijd. Een ambitieus, modern en duurzaam gidsland voor de rest van de wereld. Het voorbeeld van hoe een duurzame, milieuvriendelijke maatschappij... er in de 21e eeuw uit hoort te zien. En dat kan nog, net... Onze grootouders maakten Flevoland uit de Zuiderzee. Onze ouders bouwden de deltawerken. En wat doen wij? Wat geven wij door? Hebben wij nog ambitieuze plannen? Verandering begint vandaag. En de eerste stap kan je nu meteen zetten. In een paar seconden. Van achter je computer of met je mobieltje. Mail of tweet naar je favoriete krant, nieuwsite of actualiteitenrubriek... en laat ze weten dat jij wil dat hun journalisten... de staat van ons milieu in kaart brengen. Laat ze op zoek gaan naar onze slimste denkers... met de beste plannen en oplossingen. Hoe lang hebben we nog? Wat, wat kunnen we doen? En wat heeft er nou echt zin? En mail of tweet de politicus waarop jij hebt gestemd... bij de laatste verkiezingen, dat jouw stem... bij de volgende verkiezingen zal gaan naar degene met het beste plan... voor Nederland en de wereld. Niet voor 2015, maar voor 2050. I have a dream. Mark de Hond. Alle dromen zijn overigens terug te zien en te luisteren via onze site. vrijdagmiddaglife.afro.nl. Zodra Zo sport met Frits. Eerst muziek. Casu. Ja, ik zou graag mijn Ben Horsten. Op uh, saxofoon Daniel Mester. <laughs> op, op Bas Daniel Eskens. Op gitaar Orville Breiveld En op drum Benjamin Rijnlender. How oh Lord, he had my boyfriends back in town. Hope he won't smell my Hope he don't wanna meet. He will call me tonight to ask me out to his favorite bar. Well, I could use a drink should I do? Should I go? Oh, I've got the flow from you underneath the shed mm -hmm. Heard nothing, you have seen nothing. So when I look to the left, when I look to the other eye, right, I won't. Kansu en Bent, back in town. Sport met frits, frits Hoofdredacteur van het blad Helden. Ook nog een taal van Mark de Hond en Jaap van Ginneke. Uh, even vooraf, want in dit nieuws... Frits, verdurend Sanoma crisis. We hebben het al eerder over gehad. Alle bladen die die uitgeverij uitgeeft... verkeren in de gevarenzone. Helden ja. wordt ook door die uitgeverij uitgegeven. Nou, we hebben 51% van de aandelen en wij draaien winst. Jullie gaan door. Wij gaan zeker door. Ja okay, ja ja. goed, ja, dat we dat, je dat even zorgen. vastgesteld Het volgende door. nummer wordt weer een prachtig nummer kan ik je zeggen. Van Mark de Hond, weet ik dat hij van sport houdt? Ja, zeker. Toch? En jou van Ginneke? Ik tennis. Een ja, maar Dat is een beetje sport. half, half is dat hè? Beetje Frits, ja, je wilde eigenlijk heel veel tijd besteden aan een uh, ja. belangrijke gebeurtenis als het om sport gaat, in jouw uh, ja. uh, ogen in ieder geval. Bij hoge uitzondering, maar één top-of-flop, want het overlijden van de 67-jarige Gerrit Muren overstijgt voor mij persoonlijk alles. Dus ook de kanseloze Nederlander van de Ajax in Madrid of in Barcelona, om nou maar te zwijgen van PSV. Muren was even om Mark de Hond bij te praten, maar hij weet het wel voor de jongere luisteraars. was een onmisbare schakel in het beste elftal wat Nederland ooit gehad heeft. Het Ajax van de jaren zeventig met Kruif, Keizer, Neeskans, Muren. Wonnen drie keer de Europa Cup en hij was daar echt onmisbaar met zijn geweldige linkerbeen. Hij zag het spel, hij was, had een ongelooflijke techniek en hij was heel bescheiden. En we schelen een jaar, Gerrit en ik. En het tweede verhaal dat ik als beginnend journalist van Vrij Nederland maakte... was met Gerrit Muren. En een onderdeel daarvan was een partijtje voetbal... op het platje bij zijn ouders, midden in zo'n tuin, tuintje. Ik moest tegen zijn jongere broer spelen en ik verloor met 10-3. Arnold? Nee, nog veel jongere broers. Oh, nog jongere. Ja, ze waren oh, met zijn okay. thuis. En nou ja, een jaar <laughs> geleden was hij aan het hardlopen. Hij, was nog, hij leefde heel gezond en toen voelde hij zich niet lekker... en toen bleek dat hij een hele ernstige beenmergziekte had... Hij was net als Arjen Robber pas 16 toen hij debuteerde in het eerste van Volendam. Op 9 september 1962, dus 51 jaar geleden, Toen tekende hij een contract van 40 gulden per week en ging gewoon nog met de bus naar Amsterdam naar school, naar de Grafische School. En ik zeg dat omdat hij zijn eerste contract ondertekende met Typo Graaf Gerrit Muren. Als kind las hij een keer een, uh, een boekje van Abel Lentzra... die de bal 700 keer kon hooghouden. En toen zei hij tegen zijn vader dat record ga ik verbeteren. Hm. En het werd vijf. Nee, het werd <laughs> 3450 keer. Was hij... En toen kwam Arnold binnen, zijn broertje. Zegt Gerrit, we zouden gaan voetballen. Hij legt de bal weg. En zijn vader zegt, wat doe je nou? Je gaat 3450 ja. keer. Zegt die papa, afspraak is afspraak. Ik ga nu met Arnold voetballen. Hm. In 1968 kocht Ajax hem toen voor 175.000 gulden. En nou dan heb je tegenwoordig geen nee, Even over die vader, want ik las ook die, die, die, die bond een van zijn benen met de andere. Ja, een hand... nee. Uh, hij, had, hij was geboren links. Hij yeah. alles links, net als Frank de Boer. En zijn vader bond zijn linkerbeen deed hij een handdoekom, een, een, een yeah. telkom, zodat hij gedwongen was met zijn rechterbeen te spelen. Dus die vader die zat er ook bovenop Ja, die vader een, vader een hele goede, goede voetballer, van die, ze die te die maken. zat zat er drieën voor de wedstrijd in het stadion, bij wijze van spreken. Ging ook tien minuten voor de wedstrijd weg... Dus heeft dus een paar keer, want Gerrit heeft een paar keer in de laatste minuut gescoord. Vooral tegen PSV. En dan kwam hij thuis. En dan zei Gerrit niks. En dan zei zijn vader, waarom kon u niet scoren? Zei Gerrit, had je niet voor tijd weg moeten gaan. Is dat psychologisch verantwoord om uh, je benen van je zoon met handdoeken vast te houden? Nou, binden? Het, ik vind het wel vergaan. Ja. Dat was volledig psychologisch verantwoord. Want het ging in een hele goede harmonie. Het was om die jongen beter te laten worden. Dat ging toen niet echt in goede harmonie. Hmm. Ik zei, werd in uh, 1980 gekocht Ajax, Maar pas een jaar later kreeg hij een vaste plaats. Het eerst van Ajax samen met Nico Reinders, die van Goed was gekomen... die inmiddels ook al overleden is. En Michels presteerde het, Ajax werd kampioen in 1970... om in de laatste wedstrijd tegen het al gedegedeerde SVV... SVV bestaat niet meer in het betaalde voetbal... in Rotterdam, Muren en Hulshoff te passeren. Dat was echt een walgelijke streek van Michels. En hij was zo principeel, Gerrit Muren... dat hij weigerde toen s'avonds naar het kampioensfeest te gaan. Daar was hij zo kwaad over. De volgende wedstrijd zat hij weer op de bank. Surendonk. en Sundergaard speelden voor Hulshoff en uh, Muren... En Michels was zo rancuneus omdat hij naar dat kampioenswezen was gegaan... dat hij hem ook in het volgend seizoen op de bank wilde laten beginnen. Neegsons was inmiddels gekocht. Maar na de zevende wedstrijd zag Michels en misschien wel op advies van in dat hij toch muren nodig had. En vanaf dat moment speelde hij weer elke wedstrijd. Ja. Hij trouwde in 1971 met zijn vrouw Grietje. En in 1971, 72 en 73 wonnen ze dus met alle wedstrijden... Arnold muren, Gerrit Muren in een hoofdrol, die drie Europacups... En als je die beroemde actie van hem in Bernabeu in 1973... dan krijgt hij die bal over 60 meter van Wim Suurbeer hoog door de lucht. En dan zie je zijn wonderbaarlijke techniek. Hij ligt meteen dood op zijn linkerbeen en dan houdt hij hem vijf keer in de lucht. Dat is wat Mark het over had, ja. Dat was geniaal. Dat was het hoogtepunt van Ajax. Nou, de, toen, speelde, toen was Ajax onklopbaar Werkelijk, ja. Ajax won overal toen Madrid, hmm. uh, Juventus. iedereen. Deze was actie is ook wereldberoemd. Echt. is wereldberoemd, ja. ja. Het grote geld heeft hij helaas nooit verdiend. Hij bleef altijd bescheiden. In 1976 ging hij naar Real Betis. En Henk en ik waren bij de laatste wedstrijd Barcelona... Real Betis in 1977. Nou, we spraken Gerrit aan zijn vrouw. Toen zei hij, ik begrijp hier niks van dit Spanje. We waren veilig. Dus ik dacht, de vorige thuiswedstrijd... we gaan er echt iets moois van maken voor het thuispubliek. Maar die wedstrijd was al verkocht. Wij moesten per se verliezen. Matchfixing. Uh, Matchfixing, ja. Maar ja, dat ging niet eens met geld. Hij al. zegt, dat uh. was een oh. sympathieke tegenstander. Oh. Uh, hij werd wel... Ondanks Nezers en Kruif in dat jaar in 1977 gekozen... tot de beste buitenlander in de Spaanse competitie. Won Ampassa ook even de Spaanse beker. En hij werd historisch bij Betis... omdat hij in een vol stadion met 60.000 mensen een penalty moest nemen. En hij zei tegen zijn trainer... ik doe dat achter mijn standbeen langs. En die trainer zei, ik waarschuw je... Hij deed achter zijn standbeen langs, moet je nagaan. Je linkerbeen achter je rechterbeen. Het lukt. In de hoek. We moeten, want, voor, want je wil één ding eigenlijk onthullen. Nou ja, onthullen. Ik, uh, hij heeft nooit een grote carrière ja. gehad. En dat is wel heel tragisch. Hij uh, zijn in 74, februari 74 is in februari 1974 zijn eerste zoon geboren. En die sliep niet. Die was elke nacht wakker. Toen heeft hij Michels gezegd, ik ga niet mee naar het WK 74. Ik wil bij mijn vrouw blijven. Ik kan het mijn vrouw niet aandoen om elke nacht met een huilend kind te zitten. Michels heeft hem nog gebeld, vlak voordat ze naar vertrok, Hij zei, ik heb een grote rol voor je in gedachten. En heeft hij, ik was vier weken geleden bij hem, daar heeft hij ontzettende spijt van. Wat ik ook nog wel even wil zeggen, vanavond speelt Volendam tegen Helmond Sport. Hij was koud bij Ajax en als hij dan kaarten aanvroeg... de laatste vier jaar, of voor een wedstrijd, werd hij achter het doel gezet. Dat heeft hem zoveel pijn gedaan, dat hij heeft gezegd... vandaag, vanavond, heeft hij, hij wist dat hij zou overlijden. Er mag absoluut geen minuut stilte in acht worden genomen... vanavond bij Volendam Helmond Sport. Zijn neefje Robert Muren doet mee. Aanstaande woensdag in de arena bij Ajax Volendam... wordt wel die minuut stilte in acht genomen. Dan krijgt hij alle egaars die hij krijgt. Gisteren bij Betis ook één minuut stilte. Panetti Naikels heeft vanochtend al een krant gestuurd. Maar... Volendam zijn eigen club zette hem achter het doel in de regen... als hij daar een kaart voegt. Het heeft hem heel veel pijn gedaan. En, uh, nou ja, goed, hij en zijn kleine rol in het Nederlands elftal ja. is dus te verklaren... doordat hij voor Ja, maar inkomt. daarna is hij ook nooit meer geselecteerd. En dat heeft, hem, heeft hij achteraf heel veel spijt... van dat hij nooit die gloriejaren in 1974 met het Nederlands elftal heeft meegemaakt. Frits Barend, dankjewel je Ook okay. deze terugblik op dus de carrière. Ik we komen niet meer aan de top met Joost Luiten. Joost hè, dat ja, dat... de golfer die je gewoon heeft. Nee, de tijd is om. Okay. Maar je hebt hem nog kunnen noemen. Maak de Hond okay. ook dank. Jan van Ginneke ook dank. En zo direct gaan we praten met Bert Brusse... en met politicoloog Martijn van der Kooi over de spagaat waar de Partij van de Arbeid op dit ogenblik in verkeert. Tot zo, naar Nieuws en Uitvlaag. <applaus>